De vorige keer hebben we met elkaar gesproken over Hebreeën 11... Nou, in Hebreeën 11 staat natuurlijk de uitspraak over wat nou geloof is. Wat was het ook weer? Het geloof? Het geloof nu is de zekerheid van wat je hoopt. En een bewijs van zaken die we niet zien. Het geloof nu is de zekerheid van wat je hoopt. Maar hoe krijg je nou hoop? Want je zal hoop moeten hebben dat je kan zeggen, maar die hoop is voor mij zekerheid. Waar krijgen we hoop van? beloften. Ja, amen, van beloften. Maar wie belooft het is natuurlijk ook wel een, een grote zaak. Een mens kan jouw dingen beloven tot hij volgende week bij je op visite komt. Maar hij kan maandag onder de trein terechtkomen. En hij komt dus niet meer op visite. Maar als God woorden spreekt. En hij heeft heel wat woorden gesproken. in bijzonder door zijn krijgt Mozes. Dan zijn dat woorden van God. En daar kun je op vertrouwen. Dus als God spreekt, zeg je nou dat is mijn hoop. Heb je het al gezien? Nee. Maar ik heb hoop dat de woorden van God tot zijn doel komen. Het geloof nu was dus de zekerheid van wat ik hoop. Die hoop is door het woord van God. En het is een bewijs van zaken die ik nog helemaal niet zie. Nou, daar ging het de vorige keer over, hoofdstuk 11. Dan gaan we intussen door natuurlijk naar hoofdstuk 12 om verder te lezen. Ik wil alleen het laatste stukje van Hebreeën 11... vers 39 en 40... nog even in herinnering roepen. dat je zegt dadelijk van... Oh ja, dat is waar. Daar waren we gebleven. Moet eens luisteren. Het gaat hier over gelovigen... in hoofdstuk 11. En uiteindelijk... aan het eind van hoofdstuk 11... noemt hij een hele ris van gelovigen. Die allemaal geleefd hebben... allemaal dood zijn gegaan... En wat zegt hij daarover? Deze allen, die dus in het hoofdstuk 11 waren aangegeven, zijn allemaal doodgegaan. En deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen. Nou, daar wordt toch een beetje verdrietig van. Heb je het goed gelezen? Die Al die gelovigen die genoemd zijn, die hebben het geloof en getuigenis aan hen gegeven. Die hebben het beloofde niet verkregen. Nee, ze zijn gestorven. En wij mij zeggen, ja, het geloof is de zekerheid van wat ik hoop. Dus we maken een goede kans tot we dadelijk zullen sterven. En nog steeds niet verkregen hebben wat het woord van God ons beloofd heeft hebben we nog een goede hoop over, dat als we gestorven zijn. Ja, er zijn beloftenissen, van diezelfde God die heeft gezegd... dat hij ons uit het graf zal halen bij de wederkomst van Messias. Dus er is een opstanding uit de dood. En dan zal het Koninkrijk van God opgericht worden. Dus het Koninkrijk van God moet nog komen. Het is het Koninkrijk wat beloofd is. En waarvan Yeshua ons gigantisch veel heeft getoond en verteld... Dat de discipelen en de gelovigen in Yeshua. Nou, dat was een pure behoudenis. Een blijdschap en een. een Messias te ontmoeten, zijn woorden te horen. Waarvan hij zegt: het waren niet mijn eigen woorden, het zijn de woorden van mijn vader. Je hoorde de woorden van Yeshua de vader spreken. Deze allen, dat waren ook gelovigen die al voor Yeshua leefden. Maar ook Adam was een gelovige in Messias. Want hij zou de kop van de slang vermorzelen, de dood teniet doen omdat vader hem uit de dood opwekte. Dus de hele schepping vanaf Adam tot aan nu toe ziet uit naar de opstanding van de doden. En dat is geloof in de woorden van God. Dat is een zalige hoop die we hebben. Daarom kunnen we ook aan het graf van onze broeders en zusters een getuigenis afleggen over de opstanding uit de dood. We kunnen vertellen over... Uh, alles wat vleeselijk is, dat wordt in de opstanding geestelijk, wat natuurlijk is en voort. Hein? Corinthe 15 heeft daar een paar schitterende uitspraken over. Maar goed, al deze mensen, hoewel ze het geloof en getuigenis aan hen gegeven is, ze hebben net zo getuigd als u en ik over datgene wat God beloofd heeft, maar ze het nog niet verkregen hebben. Maar ze hebben het beloofd en het niet verkregen. Kijk eens aan, hoe komt dat nou toch? Waarom is dat? Nou, zegt vers 40, daar God iets beters met ons voor had. Aha, hier hebben we over deze allen die voorbij zijn. En nu hebben we het over God die iets beters voor heeft met ons. Zodat zij, dat zijn degenen die, die allen, die nou dood zijn, niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. Nou, even over nadenken. Dat is schitterend. Hij spreekt over de gelovigen van het heden. Hij spreekt nu over ons. Maar die uit het verleden kunnen dus niet... Uh, volmaaktheid komen zonder ons. Prijs de Heer. Eigenlijk wachten die allemaal nog in het graf. En velen van ons wachten dadelijk ook in het graf. Maar er komt een dag dat hij zal ons opwekken uit het graf. Dat is de basis van het geloof in het koninkrijk van God. Wat was ook weer het, uh, het evangelie van Yeshua? De boodschap van Yeshua. Dat was niet om in hem te geloven en dan word je gered. Maar dat was het Koninkrijk Gods. Het evangelie van Yeshua is het Koninkrijk van God. En dat is komende en dat komt de dag dat alle zullen opgewekt worden uit het graf. God had iets beters met ons, broeder en zuster, voor, zodat zij uit het verleden de volmaaktheid konden komen. Dan zegt hij in Hebreeën 12 niet waarom, nee zegt hij daarom, als je dat nou weet daarom dan laten ook wij hier in Albelatsedam nu wij zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben dat zijn al diegenen die we in de schriften hebben leren kennen ook zelf tot het geloof gekomen zijn en tot die scharen behoren om die toekomst veilig te stellen. Daarom laten ook wij hier in Alblasserdam, nu wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde. Wat is zonde ook alweer? Zonde is ongerechtigheid. Alle ongerechtigheid is zonde. Dus we moeten zonde afleggen alle last en de zonde... Dat is alle ongerechtigheid. die ons zo licht in de weg staat. en dan met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. We lopen dezelfde wetloop als Adam. en als Henoch. en als Noach. en als al die geloofsmannen en vrouwen. We lopen in hetzelfde kanaal. en we zijn door de geest van God dermate beïnvloed. dat er voor ons een vreugde is om in die weg te gaan. Gert Willem, ga jij de sabbat vieren? Jij bent wet die zeg. Kent u die onzin uit uw eigen verleden? Echt waar. De mensen begrijpen het niet, dus we vergeven het hun gewoon. Maar we gaan wel door op de weg die God ons heeft onderwezen. We gaan de wetloop lopen die voor ons ligt. Amen. We lopen allemaal die wetloop. En waar we mensen tegenkomen om te vertellen waarom we die wetloop lopen, dan zeggen we gewoon, we vinden het heerlijk om naar de onderwijzingen van God te leven. Het woordje wet is wel eens een beetje negatief. In onze ex-christelijke oren. De wet, de wet. Eh, maar het is gewoon een onderwijzing van God. Een eenvoudige onderwijzing van God. Moet u luisteren. Laat ons oog, broeders en zusters in Abelasserdam. Al daarbij alleen gericht zijn op Yeshua. Laat het alleen gericht zijn op Yeshua. De Leidsman... En de volleinder des geloofs, dat is Yeshua, die om de vreugde welke voor hem mag het kruis op zich genomen heeft en de schande niet achtende en gezet is aan de rechterzijde van de troon Gods. Hoe krijg ik het in zo'n regeltje samengepest? Het is schitterend getuigenis. Daar zeggen we amen op. Laten we ons oog houden op Yeshua. Het wonderlijk is door het geloof in hem en wat God hem geschonken heeft, want dat doet hij namens de vader, zijn dood, zijn opstanding. Dat hebben we met onze doop beleden. We zijn met hem gestorven, begraven en opgestaan in een nieuw leven. Een leven van een gelovige die uitziet op de dag van de uitbetaling. En die dag van de uitbetaling komt niet omdat wij zo 100% goed zijn. Want Paulus zegt er is niemand goed tot niet één toe onze monden zijn ook begraven. je moet eens weten wat we kunnen zeggen tegen de anderen we kunnen ze zwaar krenken en zeggen oh dat had het niet moeten doen ja het is een leerproces maar we hebben wel het intense verlangen om naar Gods onderwijzingen te leven Yeshua heeft al die schande niet geacht maar hij is momenteel gezeten aan de rechterzijde van de troon van God en dan gaat hij het weer zeggen vestig nou je aandacht op hem Yeshua Vestig je aandacht op hem. Hij is je rabbi. Hij is van zijn echte rabbi. Als er wel een rabbi is die de woorden gods kan spreken, dan is hij het. Vestig nou je aandacht op Yeshua. En dan even tussen de door, een tussenvoegsel, komma tot komma. Die zullen een tegenspraak van zondaren tegen zich even dragen. Wij verdragen dat ook. Zelfs onze ouders hebben misschien wel gezegd: ben, ben je niet lekker jongen? Zelfs je opo en je, je groot -ootje, Die hebben ons zondag gevierd. En jij gaat zelf wat vieren. en waar? Mensen gaan rekke dingen zeggen. Maar we hebben al die tegenspraak hebben we verdragen. Vestig dan je aandacht op Yeshua... Opdat gij broeder en zuster niet... Door matheid van ziel verslapt. Kijk naar Yeshua... En zorg dat je niet door matheid van je ziel... Ja, nou ben ik hier nu al Messiaans geworden. Maar ik vier de Sabbat en ik heb de feesten natuurlijk allemaal. Maar dat zegt helemaal niks. Door het doen van die zaken... Behoor je nog niet tot de rechtvaardigen. We moeten een verbinding hebben in Messia. Vestig je aandacht op Hem. Hij is je leidsman. Opdat je niet door matheid van ziel verslapt. Het wordt nog heftiger. Hij zegt... Jij, broeders en zusters in Alblasserdam, hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Durf je aan met te zeggen? Je hebt nog niet ten bloede toe weerstand gegeven. En dan praat hij over het woord worsteling. Worsteling is iets wat altijd doorgaat. Worstelen komt niet tot een eind. Die gaat door tot de dag dat we sterven. Het is een worsteling. Kijk, als je een strijd strijdt in een gevecht, dan sla je die ander knock-out. En dan dus zo, oh, ik heb gewonnen. Dan kan je, hè, kan je hoera roepen, iedereen gaat je prijzen. En is die nee, het gaat over worstelen. Dat is steeds maar weer opnieuw die arm pakken. En dat been achterover trekken. En dan die andere arm, zijn kop achteruit trekken. Een worsteling blijft maar doorgaan. Maar die strijd die hebben wij in onze ziel te strijden omdat we graag in de wegen van het koninkrijk van God wandelen. Terwijl we midden in Nederland staan, waar de goddeloosheid welig tiert. Ja, we zet, wij, wij leven dus met ons hoofd in de hemel. Want daar komen de woorden van God vandaan. Maar we staan met onze voeten op de aarde. En dat is een worsteling in de geest, een worsteling in ons denken. Maar we overwinnen. Wat zei u? We overwinnen, want Yeshua is onze leidsman. Hij zal ons leiden. Hij is ook degene die door de dood, uit de dood is opgewekt door vader. En hem is de dood in handen gegeven om op te wekken. Hij heeft het verkregen. macht van God. Nou zegt hij in vers 5. Gij hebt de vermaning. Het woordje vermaning klinkt een beetje vervelend. Vindt u niet? Maar als je nou terug gaat naar de grondtaal. Dan staat er gewoon bij zich roepen. Je hebt een zoon, een leerling of een knecht of wat dan ook. Die zegt, Piet, kom eens even bij me zitten. Ik ga je even iets vertellen. En dat doe je, opdat het daarna beter zal gaan. Dus dat woordje vermaning is helemaal niet zo negatief als dat in onze klank ligt. Een vermaning staat gewoon even iemand bij je roepen. En zegt: 'Joh, ik ga je even wat vertellen. Daarna gaat het beter. Dus, gij hebt de vermaning vergeten. Die tot u als zonen spreekt Oh, wat was die vermaning ook alweer? Mijn zoon, mijn dochter, dat bent u en ik Acht nou de tuchtiging Oh, wie is zo'n eng woord Vind je dat geen eng woord? Tuchtigen? He? Ja, dat had bij mij heel verkeerde gevoelens kreeg dat hoor tuchtigen. tuchtige. Ja, maar pak je nou weer de grondwoord Er staat gewoon tuchtiging is opvoeding en training Vind je dat niet veel vrolijker klinken? waarom nou tuchtige zeggen terwijl het anders in de grond staat het is Grieks. dus tuchtigen is een negatieve klank maar het gaat erom mijn zoon acht de opvoeding en je training die van Yahweh is niet gering en verslap niet als gij door hem Abba Yahweh bestraft wordt Oh, gaat Abba Yahweh me bestraffen oh mijn god nog aan toe ja, waarom vertalen ze nou weer verstraffen? Terwijl het woord zelf betekent overtuiging. We zijn door het woord van Yahweh overtuigd geworden van het goede. En van het goede te doen is geen einde. Amen? Van het goede doen is geen einde. En we leren uit Torah het goede. Alleen we hebben zulke negatieve woorden daar staan. Dus het zou eigenlijk moeten zijn dat we allemaal ook nog eens een keertje een beetje... Hè, de Griekse concordantie erbij konden hebben... tot je uit kon zoeken. Wat staat er nou? Je krijgt een heel vrolijk leven. Er komt een dag dat je allemaal naar voren toe komen. dan dus mag ik ook eens wat vertellen? Nou, ik prijs die dag dat je zegt... ik wil ook wat zeggen. Zeg, kom naar voren toe. Dan laten we de hele sabbeldienst... Eh, laten we gewoon de hele sabbelduren. duren. Ach, het wordt niet gering. Verslap niet als gij door Yahweh overtuigd wordt. Nou... Wie van ons is er door Yahweh overtuigd om sabbat te vieren? Dus, lieve mensen, verslap niet. Het heeft niks met de straffen te maken, maar overtuigd te worden. Je doet iets wat eigenlijk niet helemaal goed is. En de heer die zegt, kom eens even bij me zitten. Kijk, zo heb ik het gezegd. Je moet gewoon stoppen voor rood licht, Wim. En als je recht afslaat, moet je je hand uitsteken zo naar rechts. Tja, je hebt gelijk. Zo word ik overtuigd. Door wie? Door Abba Yahweh. Niks bestraffen. Want wie hij lief heeft... Tuchtigt hij. Ach, hele, weer tuchteren. Opvoeden, trainen. Dus wie, ja, als Yahweh je lief heeft... Dan voedt hij je op. Dan gaat hij je trainen. Yahweh en hij tijd. Ach, nou ik, ik, ik word er eng. Terwijl dit nog een vertaling is, de NBG... He, die toch helemaal niet zo vervelend is. Maar als je die woorden leest. Dan zeg je nou dit moet anders gaan worden. We gaan die mannen bellen. En zeggen weer: het eens even anders vertalen. Karstijden staat in de grondtaal geestelen. Oh ja dat was niet positief natuurlijk. Maar toch. Als je het je zoon wil leren. Moet je het erin geestelen. Ja. Niet tot bloed en natuurlijk. Maar het gaat om het woordgebruik. Die slag. Die geslagen wordt, is een voortdurende opvoeding van je zoon en van je dochter. Inprinten. Inprinten, jazeker. Schma, ook nog eens een keer, hoor en doe het. Elke charme doen we het, thuis doen we het. het Geestelen betekent eigenlijk imprinten. Inprinten. inprinten. Ja. Mooi, hè? Ja, ja, Nou. Dus dat kastijden is dan wel even een ander woord. Maar het is een voortdurende geesteling van het horen van de woorden van God. Dat je bij hem zegt, ja, nou weet ik het wel hoor. He? Maar het moet overtuigend zijn. En nogthans, ook al wordt het erin gegeesteld, echt waar. Hij zegt heel duidelijk, als Yahweh je lief heeft, dan voedt hij je op, hij traint je. Yahweh en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Dus hij overlaat hem, als een, he? een regen van geestelslagen, met zijn woord. Dan we lezen dat elke keer opnieuw. Dat is een vreugde om te lezen. Vers 7, als tuchtiging, oftewel als opvoeding en training, hebt Gij dit te dragen. God behandelt jou als zoon. Dus dat voortdurend imprinten van de woorden van God, die geesteling van woorden, dat doet hij bij zijn zoon. En dat doet hij bij zijn dochter. God die behandelt jou door jouw opvoeding en die training omdat je als zoon functioneert. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getraind wordt? Vraagteken. Is er iemand voor u die door zijn vader niet getraind is? Ongeacht wat voor vader je had. Alle vaders trainen. Ook in slechte dingen kunnen ze trainen. Dan denk je, nog heb je dag geleerd? Ja, ik heb van mijn vader geleerd. Ja. Lieve mensen, is er wel een zoon die door zijn vader niet getraind wordt? blijft gij broeders en zusters in Alblasserdam echt vrij van opvoeding en training of van tuchtiging welke allen ondergaan hebben ja dan zijn jullie gewoon bastards en geen zonen nou wandel je in de weg van de heer en je wordt door hem getraind als hij nou niet getraind zou worden en niet onderwezen zou worden dan zou je kunnen zeggen hoe komt dat nou zou ik een bastaard wezen? Nee, we zijn zonen en we zijn dochters. We zijn geen bastaarden. Echt niet waar. We zijn gekocht en betaald. Door het kostbare bloed van onze Heer Yeshua. We zijn zijn eigendom. Daarom lopen we onze meester achterna. We doen exact wat hij zegt en wat hij doet. Het is een vreugde. Yeshua is als mens voorkomen verzocht geworden, zoals u en ik. Met één verschil, hij zondigde niet. Maar hij is op gelijke wijze verzocht geworden. Dus alle verdenkingen die u heeft, of bedenkingen, of misleidingen, is allemaal tot hem gekomen. Maar hij toetste het aan het Torah. Hij zegt, hier, ga weg duivel. Ga weg, Satan. We hebben precies dezelfde dingen. Niet tot het nou de Satan is die erin komt, maar het is een tegenstand. Ons denken ligt krom. En die wordt... Uh, uh, verzocht. Terwijl God zelf niemand verzoekt. Hoe komen wij ook weer aan onze verzoeking? Uit onze eigen begeerte zegt Jacobus. Wij worden door God niet verzocht, maar uit onze eigen begeerte worden we verzocht. En als we daar voeding aan geven, en we gaan het dan doen, dan komt uiteindelijk ook de dood die erbij hoort. Blijft gij echter vrij van tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij barstheid en geen zonen voorts broeder en zuster de tuchtiging van onze vaders naar het vlees die hebben wij ondergaan amen wij zaag tegen onze eigen vaders op zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de vader der geesten en wat dan En leven als wij ons onderwerpen aan de vader der geesten, dat is onze schepper Yahweh daar onderwerpen we aan door te zeggen, oh hij spreekt het, ik doe het dan noemt hij dat doen van zijn woord leven. Willen we leven? Doet dan wat God zegt. Wie mij lief heeft, die bewaart mijn geboden. Die geboden zijn niet zwaar. Het is eigenlijk een eitje. Je moet het gewoon doen. Het is niet zo makkelijk als dat je in de stad stopt voor het rode licht. En u kent al die andere voorbeelden. Je kan het gewoon doen. Zullen we ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de vader der geesten en leven? Vraagteken? Ja, natuurlijk geven we als antwoord op dat vraagteken. Want zij, onze vaders, broeders en zussen, hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten opgevoed en getraind. Getuchtigd. Dus de opvoeding, de tucht die we van onze vaders kregen, dat is gewoon training en onderwijs. Die hebben ons naar hun beste weten getraind en opgevoed. Maar Hij, dat is God, doet het tot ons nut. Opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Het blijkt dus als we doen waartoe God ons onderwijst, tot we deel krijgen aan wie? Zijn heiligheid. Vind je dat niet mooi? Dan zeggen ze wel? Er is soms een heilige. Ja, ben ik. Ik luister naar God. Een beetje raar om dat te zeggen natuurlijk. Hè? Ben jij heilig? Jazeker. Heilig is toegewijd aan. Mijn vrouw is voor mij ook heilig. Ik ben aan haar toegewijd en zij aan mij. En dan moet je vanaf blijven van haar. Echt waar? Nee, dat is mij toegewijd. En zo geldt het ook voor ons. Als wij toegewijd zijn aan onze vader. Gekocht en betaald door het bloed van zijn zoon. Ja, dan is het heel erg als iemand je van koers laat veranderen. Daarom moet je weten wat zegt mijn vader. Wat onderwijst mijn vader. Er zijn redenen genoeg met de wereld om ons heen. Om ons van onze koers af te halen. Opdat we deel gaan krijgen aan de heiligheid van wie? Van God. Alle tucht, broeder en zuster. Training schijnt op het ogenblik zelf helemaal geen vreugde te zijn. Maar smart, verdriet, pijn. Doch later brengt zij de tucht hun die er door geoefend zijn een vreedzame vreugd die bestaat uit gerechtigheid dus als we deel krijgen aan de heiligheid van onze God dan krijgen we de vreedzame vreugd die bestaat in gerechtigheid dus alle broeders en zussen die gaan gewoon wandelen in gerechtigheid ze rijden door het verkeer ze houden recht, steken hun hand uit, stoppen voor het rode licht en de politie staat te klappen langs de weg ja toch als wij in deze weg wandelen wie kijkt er uit de hemel mee onze eigen vader onze eigen heer Doch later brengt zij hun onthoud het maar die er door geoefend zijn waarin in het doen hè, van Gods heiligheid en zijn vreedzame vrucht die bestaat uit gerechtigheid eigenlijk Zouden ze in de Bijbel jou ook zo kunnen noemen? We willen nog even een korte story vertellen van de heiligheid van Marcel bijvoorbeeld. En dan staat er ineens geschreven, dus die hebt dat, zijn zus en zo. Zo, jongen, wat fijn. Nou, die man die wil ik wel navolgen. Of van wie dan ook, van u. Ja, de Bijbel is te, te klein natuurlijk om al die getuigenissen op te nemen. Maar wij horen tot degene die wandelen in gerechtigheid. Vreugde om dat te doen. Het blijkt dat de slappe handen en knikkende knieën zijn. Paulus schiet dat ineens in zijn gedachten. <lacht> oh, wacht eventjes. Hij zegt, hef dan je slappe handen op en trek je knikkende knieën. En maak nou eens een recht spoor met je voeten. Opdat het geen kreupel is, niet uit het lid geraken. Toch veel eer genezen. Dit Genezen heeft niets te maken met uh, uh, uh, griep. En met, uh, noem alle enge ziektes maar op, hè. Dit is een genezing die komt in je levenshouding om van het verkeerde naar het goede te trekken. Maak nou je rechte spoor met je voeten, gewoon in de weg van Torah, ook al lacht de hele wereld je uit. Opdat het geen kreupel is, niet uit het lid geraken, doch veel eer genezen. Wij liepen kreupel. Maar omdat we tot gehoorzaamheid lopen, zijn we rechtop gelopen en hebben we een rechte weg leren wandelen zulke kreupelen nou hier hebben we allemaal kreupelen die tot genezing zijn gekomen en we gaan steeds verder op die weg van genezing er is progressie we leven in een opgaande weg jaag naar de vrede shalom met allemaal naar de heiliging zonder welke niemand de Here zal zien dat is een hele harde het is een mooie uitspraak maar als je hem nog een keer leest, jaag nou de vrede na met allen en naar de heiliging, dus de afzondering, zonder welke niemand de Here zal zien. Dat betekent als we die weg van de Heer van gerechtigheid wandelen niet gaan wandelen, zullen we de Here zeg het eens, niet. niet zien. Is dat een dreigement? Echt niet waar, want we zijn niet met dreigementen bezig. We zijn met Torah bezig. Doe nou goed, dan bereik je je doel. Als je het niet langs Torah doet, zou je je doel missen. En doel missen is zonde. Je doel missen, dat is zonde. Maar je doel raken, dan kom je dus tot het doel wat God in zijn bedoeling heeft met je. Dat is een vreugde om dat te doen. Want als je dat nou niet doet, euh, dan zou je de Heer niet zien en ik denk dat dat wel een hele ernstige is tot je dan aan de poort staat om binnen te komen en dan kijken ze door het zeggen: wie ben jij? ja, ja ik ben Willem ah, Ja, je ken je helemaal niet ja ik, kan, ik heb de sabbat gevierd, ik heb zelfs de feesten gevierd ik ben lief tegen mijn buurman geweest ja ze ken je echt niet kent u die, die uitspraak? moet je maar zien zijn verband lezen, ken je helemaal niet ga weg van mij hoe zegt hij dan nog? Werkers, de wetteloosheid. Wetsverkrachters of verachters, dat was dat ook weer? Goed, het heeft allemaal met elkaar te maken. Jaag nou de vrede na met allen en naar de heiliging. Je moet naar die heiliging, die afzondering moet je toe. Dan zeggen Zo spreekt de Heer, zo zal ik gaan. Anders zal niemand de Heer zien. Ziet daarbij toe, broeder en zuster, wij op elkaar. Dat niemand van ons verachten dus achterop gaat lopen, van de genade van God. Dat er ook geen bittere wortel opschieten, want bittere wortels die zijn snel boven water. Hè? Mensen kunnen van de lichtste dingen al ergeren. En zeker omdat we met elkaar de, de afgelopen jaren steeds meer naar het Torah zijn toe gaan leven... Laat nou niemand verachten van de genade van God. Laat geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten, want verwarring is het ergste. Dan lopen mensen door weg. Maar mensen kunnen ook weglopen omdat ze het eigenlijk zeggen: "Nou, dat kan ik niet geloven. Jezus is toch God?" En dan lopen ze weg om zo'n uitdrukking, terwijl de Bijbel zegt 40 keer zoon van God, 80 keer zoon des mensen en nooit zegt die Jezus is God. Maar je moet het vanwege de dogmatiek zeggen, Jezus is God. Zeg, oh, dan hoor je bij ons. Als je onder de christenen de drie eenheidsleer niet beleidt, dan ben je eigenlijk al afgeserveerd. Maar goed, vele mensen uit de drie eenheidsleer uh, begrijpen hem zelf niet, want ze zeggen het is een mysterie. Dus als je iets moeilijk is, ze zeggen gewoon het is een mysterie. Maar het is wel zo. En doe het nou zo, anders ga je verloren. Dus het is krom. Laat niemand verachten van de genade van God, want het is genade van God. Hè? Niemand van ons verdient. Hè? Ook in Emmanuel is genade van God wat het is. Genade is een gift. Zonder dat we ervoor gewerkt hebben. Het feit dat we genade hebben ontvangen, ze zegt, jongen, jongen, dat koninkrijk van God, wat een heerlijk koninkrijk. Ik kies ervoor om naar de regels van het koninkrijk te leven. Schitterend. Geen stichten, lieve mensen. Geen bittere wortels laten opkomen, om welke reden dan ook. Want dan zullen de velen door besmet worden. Door dat geroddel. Heb je dat gehoord van Willem of van André? Die verder vertellen, hè? Dat is een goede manier om het goed bekend te krijgen. <lacht> Laat niemand een hoereerder zijn. Of onverschillig als Ezou, Die voor een spijs zijn eerste geboorterecht verkocht absurd dat hij dat gedaan heeft He? want je weet dat die uh, Ezo later, toen hij toch de zegen nog wilde erven ja dat komt toch niet, Isaac heb hem Jacob gegeven, ja ik, en ik dan heb je dan nog niet de zegen van mijn vader, zegen ook mij Ze moet hem horen roepen maar die eerstgeboortezegen kreeg hij niet meer daarna heeft hij een andere zegen gekregen, hij bleef de tweede plaats nemen, terwijl hij de eerste plaats had te willen hebben en daar had hij na zijn leeftijd ook recht op want weet gij dat hij later toch die zegen wilde erven maar hij werd afgewezen en toen hij vond geen plaats voor Berel, hoewel dit onder tranen zocht die grote man met zijn behaarde armen hè, een jachttrofee op zijn nek dragend. Kijk je zien hoe dat is geldt voor ons ook want gij zijt, broeder en zuster, niet genade tot een tastbaar brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind. Waar heeft Paulus het over? Gij zij niet genaderd tot tastbaar brandend vuur, donkerheid, duisternis en stormwind. Waar is dan een beeld van? Ja, zie niet. De berg gewoon. Daar stonden al die Israëlieten voor. En toen de daar de ging met donder en bliksem en de berg dreunde. Ja, dat is een ramp. Ik denk dat die mensen verschrikkelijk op de grond vallen. Die hebben tegen Moses. alsjeblieft, dan ga jij naar God toe en laat hem niet meer tegen ons spreken, want we gaan dood. Die ervaring was dat. Dat hebben wij niet. Wat je daar leest, hebben wij niet want jullie zijn niet genade tot een tastbaar brandend vuur zoals de Israëlieten in donkerheid, duister en een stormwind tot het geklank van een bezuin en tot geluid van een stem bij het horen waarvan zij verzochten om niet verder tot hen gesproken werd alsjeblieft, God spreekt niet meer tot me we kunnen het niet verdragen, we gaan dood daarvoor kwam Mozes weer tussen als middelaar hij ging het aan God vragen en hij ging het aan de Israëlieten vertellen hij ging de geboden in steen graveren, omdat had God voor hem gedaan, in de kist leggen. En hij kreeg nog allerlei andere geboden en inzettingen om te kunnen leven in Israël. Nou, oh. -oh. Het geklank van een zijn, geluid van de stem, waarvan ze zocht: Heer, alsjeblieft, we kunnen het niet meer aanhoren. Want zij konden dit bevel niet dragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. En zo onzaggelijk was het verschijnsel dat Mozes zei ik ben enkel nog vrees en beving ook Mozes dat was geen pretje voor er iets staan maar het was wel het verbond van God als er iets ingedramd is is het op dat moment geweest iemand vergeet zijn knik in de rubbere knieën niet als je zo staat te shaken er waren heel wat vreemdelingen die meegetrokken waren uit Egypte ook kalep was er een wat betekent betekende Kaleb ook alweer? Hond. Dus die hond die was er ook bij. Die hebben ook zo'n trillen voor de, voor de berg. Dus besef je maar, daar staan wij eigenlijk wel tussen. Want het is de geschiedenis van Israël. Wij hebben deel gekregen aan Israël. We zijn mede-erfgenamen geworden met Israël aan de verbonden en de belofte die God gemaakt heeft. Zo onzaggelijk was dat verschijnsel dat zelfs Mozes zei, ik ben enkel vrees en bever nou, waar zijn we dan wel toe genaderd als het nou niet daar was vers 22 zegt maar gij, broeders en zusters hier in Sedam, zijt genaderd tot de berg Sion oh ja, tot de stad van de levende God ah, dat is het hemelse Jeruzalem en tot de talen van engelen dat klinkt er weer heel anders vindt u ook niet Jullie zijn hier in Alblassadam genade tot de berg Sion. Dat is de stad van de levende God. Die is nog in de hemel natuurlijk, de stad Sion. Want die moet nog naar beneden komen om geplaatst te worden weer op de oude stad. En dan zal dat grote koninkrijk plaatsvinden waar Yeshua de koning van is. Dus wij zijn genade tot de berg Sion die in de hemel is. De stad van de levende God. Het hemelse Jeruzalem. En daar waar de tienduizenden engelen zijn boodschappers ook leuk trouwens, hè? engelen staat in de grondtaal gewoon van boodschappers hè? dus als u uh, het evangelie verkondigt, bent u een boodschapper dan zeg je, kijk, dan komt die engel dat is echt waar als u met de boodschap van de heer komt een ander. dan bent u gewoon een engel alleen je moet de engel altijd kijken in de context waarin die staat, of het een geestelijk wezen is wat God zendt want hij zendt de engelen ten dienste van hen dat zijn wij, die het eeuwig heil beerven. daarvoor zendt die engelen dat zijn engelen? die uit de hemel komen. Maar wij zijn de engelen hier op aarde, want we hebben een boodschap te verkondigen. Gewoon boodschappers. Even tussendoortje. Wij zijn genade tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot een feestelijk en plechtige vergadering van eerstgeborenen. Hé, hey, een eerstgeborene. Ja, dat kan ik begrijpen. Maar nou blijken wij allemaal eerstgeborenen te zijn. Kunt u die vatten? De eerstgeborene, bijvoorbeeld uit de dood, is hij jour. Is daarna nooit meer gestorven. Maar vrij gekocht. Ja toch? Goed hè? We zijn gekomen tot de eerstgeborenen. Wij behoren daar ook tussen. Ook wij zijn geboren in de hemel. Door het woord uit de hemel zijn we wederom geboren. En zo zijn we in de hemel. Wij luisteren naar het hemelse en we wandelen nog op deze aarde. Wij zijn die eerstgeborenen in meervoud. Die ingeschreven zijn in de hemelen. Want toen hij aanvaarde Yeshua als de Messias. Bijvoorbeeld. Maar ook Abraham behoort daartoe. Want die keek alleen maar uit op de Messias die uit zijn nageslacht geboren zou worden. Dat is dezelfde Messias. Die ingeschreven zijn in de hemelen. En tot God. Rechter over allen. En tot de geesten der rechtvaardigen. Die de voleinding bereikt. Hebben. Dus dat zijn al onze geloofsbroeders die hun hele weg gegaan hebben en gestorven zijn. Maar tot de voorkomenheid gebracht zijn. Zover. Door het woord van God en door hun gehoorzaamheid. Dat zijn de geesten der rechtvaardigen. Wij worden ook rechtvaardigen genoemd. We zijn niet rechtvaardig. Maar we zijn rechtvaardig verklaard. Op grond van Messiach. Dus zeg niet. Heb je wel eens een rechtvaardiger gezien en doe je dit bijvoorbeeld weet je wel. Echt niet waar. Want niemand is rechtvaardig. We zijn rechtvaardig, verklaard. We horen tot de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben. Wij zijn onderweg. En tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. Ah, er is toch een nieuw verbond, hè? Dat oude is weggedaan, zeggen ze. Wat is er nou nieuw aan het nieuwe verbond? U hebt het al meerdere keren gehoord. Wat is er nou zo nieuw aan het nieuwe verbond? Het gaat over bloed, hè? Het oude verbond werd bedekt door bloed van en de bokken. Maar het nieuwe verbond is het bloed van Messia. Met dat bloed is hij ingegaan. Eén keer en voor altijd. Dat wordt niet opnieuw gedaan. We hebben dus een nieuw verbond. Dat is het bloed van onze Heer Yeshua. Het bloed der besprenging. Dat krachtige spreekt dan Abel. Nou, het laatste stukje. Hebreeën 12 vers 25. Broeder en zuster, ziet u. Dat gij hem... Die spreekt, niet afwijst. Dan moet je alleen nog weten wie spreekt er nou. Ziet nou toe dat je hem, die spreekt, niet afwijst. Want als dat zijn die anderen, niet ontkomen zijn toen zij hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem, die uit de hemel spreekt. Wie spreekt dan uit de hemel? Dat is toch God? Uit de hemel is op Sinaï de Torah verkondigd. Als de verbond voor Israël. De nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft uit de hemel gesproken. Alleen ze hebben zich niet eraan gehouden. Als je de profeten leest wat er met dat volk gebeurt. Wat zich niet aan zijn Torah houdt. Ja moet je de vervloeking eens lezen in Deuteronomium 28 of zo. Dat is een verschrikking. Ziet dan toe dat Gehem die spreek niet afwijst. Hem die spreekt is onze, is onze hemelse vader. Want genen, dat is het Israël, zijn niet ontkomen toen zij hem afwezen. Die zijn godspraak op aarde deed horen. Hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem, van Abba Yahweh. Die uit de hemel spreekt. En die we in Torah kunnen lezen. Toen, Sinaï, heeft zijn stem de aarde doen wankelen. Ze kregen rubberen knieën. De Israëlieten die ervoor stonden. Doch thans heeft hij een belofte gegeven. Ah, belofte. Belofte. Het heeft te maken met geloof. Wat was ook weer het geloof? Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die we niet zien. Sinei. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen. Doch thans nu heeft hij een belofte gegeven. Zeggende, nog één keer zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Nou, dan is het pas een ellende. De aarde kan een heleboel schudden. Maar als je ook de hemel mee gaat schudden, zo. Hè, dat, is, dit is, dat klinkt wel behoorlijk dreigend. Hij zegt nog één keer, en dan gaan we er ook maar stoppen, hè? dan hebben we alweer genoeg gehoord voor vandaag. Dit, nog eenmaal, doelt op de verandering der wankele dingen, zoals hier op aarde. Als van iets dat slechts geschapen is, op dat blijven wat niet wankel is. Dat is wat God voor ogen heeft. Dat vaststaat in zijn belofte. Dat wankelt niet. Maar wat op aarde staat, wij, wij wankelen. Maar wat God gezegd heeft, de fundamenten, die wankelen niet. Laten wij, broeder en zuster, in Alblasserdam, derhalve... ...omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen... ...dankbaar zijn voor hierdoor God vereren... ...op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. Kijk naar de vorm waarin dat geschreven is. Is belangrijk. Omdat... Dus er is al iets gezegd, omdat, wat al verteld is, wat God gezegd heeft, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dat komt hè, ontvangen, we hebben dat nog niet, komt hè, dankbaar zijn en hierdoor God vereren. Dus omdat we een onwankelbaar koninkrijk gaan ontvangen, gaan we nu God eren. Op een hem welbehagelijke wijze, dan doe je je Torah open en dan doe je gewoon wat hij, hem welbehagelijk is. En dat doen we met eerbied en omzacht. Kun je daar aan op zeggen? Dat is toch heerlijk? Want onze God, dat is Yahweh, hij is een verterend vuur. We kunnen wel grapjes maken, maar als het op de punten komt, is hij een verterend vuur. Tegen wie denken we toch dat op moeten nemen? Dat gaat helemaal niet. De God nu des vredes, in hoofdstuk 13, die onze Heerde Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond... heeft teruggebracht uit de doden... Aha, daar komt hij weer. Zie je tot de opstanding uit die dood. Daar ligt de kern van het koninkrijk van God. Ook wij zullen opgewekt worden. Dus... de God nu des vredes die onze Heer Yeshua... de grote herder der schapen... door het bloed van een eeuwig verbond... heeft teruggebracht uit de doden... bevestigen u... broeder en zuster... in alle goed... Om zijn wil te doen. Alles wat goed is, is dat wat God gezegd heeft. Hij zegt van het goed doen is geen einde. Blijf goed doen zoals God het gezegd heeft. Hij bevestigt u in alle goed om zijn wil te doen. Sma. Terwijl hij, dat is de God des vredes. Waar we het hier over hebben in vers 20. Aan ons doet. Wat in zijn ogen wel behagelijk is door Jezus Christus. Dit zijn zulke mooie zinnen. He? De God is vredes aan ons, broeder en zuster. Doe. Hij doet iets aan u. Wat in zijn ogen wel behagelijk is door Jezus Christus. Dat is een werk van God aan ons. Hem, dat is weer God, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Doe u weer de amen op te zeggen? Amen. Hem, dat is God, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Ik wens u een, een hele fijne verdere sabbat toe. En we kijken aanstaande maandag weer naar je uit. Want dan gaan we een feesttijd van bezuinigde tijd vieren met elkaar. Adona.